Weet je, Warnke, de orde herstellen in een land als Peru is heel iets anders dan de orde herstellen in Pak-en-Beet-Rijswijk. Dat vergeet onze ambtenaren. aannemen dat ze überhaupt bij machten zijn om te denken. Maar mijn maag draait zich om bij de gedachte aan wat er allemaal voor nodig is. Uh, om de orde te herstellen? Juist. Warnke, jongen, mensenrechten zijn een pijnlijke vergissing, waarvan wij nog vreselijke spijt zullen krijgen. We hebben 2000 jaar zonder geleefd. Ja, inderdaad. En toen de mensenrechten werden geïnstitutionaliseerd, toen begon het moorden pas goed. Maar. Maar een momentje, ik ben nog niet klaar. Ik heb besloten om in deze dagen aan de Haag te schrijven dat Lima hier mijn laatste post is. Ach. Ja, mijn beste. Het is mooi geweest. En weet je, ik heb niks te verliezen. Nee, alles gedaan. Alles meegemaakt. Wat wil ik nog meer? Maar voorlopig nog even een mondje dicht, hè. Ik geef wel een seintje wanneer het bericht de wereld in mag. Door eten, Isabel. Papa moet naar kantoor. Dus heeft hij het echt gezegd? Wat heeft hij echt gezegd? Nou, dat hij na Lima stopt. Je zou het voor je houden. Je zou er toch niet over praten, weet je wel? <laughs> Voor me houden? Voor wie? Voor de kinderen? Denk je dat Isabelle het meteen doorvertelt aan de juffrouw op school? Het gaat om het principe. Och, heb je hem weer met zijn principes. Hey, word jij hier dan eerste man? Dat is niet gebruikelijk. Maar wel mogelijk. Schat, hoe vaak moet ik je nog zeggen dat in diplomatie veel zo niet alles mogelijk is? Dus we zouden aan een tweede man hier in huis kunnen beginnen. Catharina, hou nu toch eens op. Laten we, laten we nog even wachten. Wachten, Wacht, Straks ben ik veertig en dan hoeft het echt niet meer voor mij. Veertig? Dan kun je toch gruwelijk overdrijven. We kijken eerst even hoe de zaak op kantoor rolt, ja? Niet overhaasten. Kantoor, kantoor. Kom, Isabel. Jij gaat naar school. Ik ga naar kantoor. Nou, nee, ik heb je uitstekend verstaan. Uiteraard hebben wij alle begrip voor de situatie. De, de, de zaak is in behandeling, ja. Bespoedigen. Ja, ja, over de grens hebben we ook verduiveld weinig in de melk te brokkelen, hoor. Ja. Wat, er staat u van te kijken? Nee, nee, dat verbaast me niet, ze. Nee, we zijn aan handen en voeten gebonden. Pardon? Dat we aan handen en voeten gebonden zijn. Nee, nee, nee, dat, dat vinden wij ook minder geslaagd. Ja. Zeker. Nee, nee, de minister zelf kan daar ook niks aan doen, hoor. Dat is, ja, dat is jammer, ja, dat vinden wij ook... Ja, het waren lelijke blauwe plekken. Hm? Zij zeggen het... Dat is u goed recht. Maar ik kan u wel zeggen dat ik geconstateerd heb... dat het een heel gemene trap is. Ja, uiteraard. Geen probleem. Goede dag. Ja. Warnke? Wie? Hm, verder alles goed? Verbind hem maar, maar door. Moeder! Waar bent u? Wat? Gewoon thuis? We u niet slapen. Ah, je... Wat? Hoe laat papa thuis komt? U oh, maakt ze... Ma Ma Mama! Mama, luister! Luister nou, verdomme! Nee, nee vloek helemaal niet! Nee, nee, maar... Mama, papa komt niet thuis. Nee, papa is overleden. Mama, we hebben hem begraven toen ik... Natuurlijk was u daarbij. Katharine ook. Ja, ja. En papa ook, ja. Isabel, die gaat dan naar school. Naar school. Mam, ga je maar lekker slapen, hè? Ja? Dat ja, kan wel. Kan ogen dicht. Allebei. Ogen dicht. Ja. Ja. Ja. Ja, dag. Dag, lieverd. Dag. Het je dwars, jongeman? Oh, ik, ik, ik had u niet horen binnenkomen. Uh, gedoe met mijn moeder. Uh, die belt maar raak. Ach, wat aardig van haar. Ik zou willen dat de mijne me nog een keer zou bellen. Al was het maar even. Tja. Nou, ik denk dat ze waarschijnlijk hierboven de telefoonrekening niet hebben voldaan. Maar, Warnke. Even alle gekken op een stokje. Wat kan ik voor u doen? Wat moet ik toch aanvangen met die rugzaktoeristen? Ik kon daar net niet eens meer mijn eigen lift in. Nu vraag ik je. Tja. Ja, maar wat zoeken die mensen hier? Drenthe kennen ze niet en willen ze ook niet kennen. Te burgerlijk, weet je wel. Maar ze staan wel kwijlend bij ons op de stoep als ze s'avonds voor hun hotel zijn bestolen. Ja, ik, ik, ik weet het. Barke, ik heb toen ik jong was, hè, heb ik de Honzer bewandeld en befietst. En ben ik daar slechter van geworden? Eh. Uh. Ach, weet u, het rugzaktoerisme is een kwaal van deze tijd. Hele toerisme is een ziekte. Men sleept zich zonder doel van A naar B of het allemaal maar niet op kan. En dat noemen ze dan voor uitgang. Maar laat je niet misleiden, mijn beste. Wij houden mensen in leven die nooit, maar dan ook nooit geboren hadden mogen worden. Ach. Nee, niks. Ach, Warke. Nogmaals, dit is mijn laatste post. Ik laat me niet gek maken. Wat u zegt. Nou, ik, ik denk dat ik even een luchtje ga scheppen en uh, langs El Corner loop. Die afbraaktent? Wat moet je daar toch? Gewoonte, denk ik. Gewoonte, gewoonte? Hoe vaak heb ik je niet gezegd voor espresso in town bij San Antonio? Ach, laat mij nou maar lekker lopen naar El Corner. Welkom, Mr. Newsweek. Oh, hallo, daar. Jij ook hier. Wat een toeval. En kijk eens, de nieuwe Nieuwsweek... De pers van de pers. Alsjeblieft. Gaat u al? Ja, ja de plicht roept. De plicht? Ja, typisch Hollandse uitdrukking, zeg maar. <laughs> Heeft het met uw werk te maken? Wat doet u eigenlijk voor werk? Tja, wat doe ik eigenlijk voor werk? U hebt toch een kantoor? Uh, ja, ja, ik heb een kantoor. Hm? En? Wat weet u? Ik doe eigenlijk niets. <laughs> Dat is mijn werk. Doe je helemaal niets? Eigenlijk niet, als je het beschouwt. <laughs> is dat moeilijk? Ook een pepermuntje. Wat is dat? Gezond Hollands snoep, zeg maar. Dat laat ik speciaal overvliegen uit Nederland. Ja, probeer maar eens. Mm. Mm, dank. Is dat, is dat uh, niets doen, is dat moeilijk? Soms. Maar je moet je er ook niet te veel bij voorstellen hoor. Gaat eigenlijk vanzelf. Ja, mm. voor niets doen hoef je nagenoeg niets te doen. <laughs> Hé, een ring, ring? wit goud. De wit goud, ja, dat, dat, dat vond mijn vrouw mooi. Mm. Je vrouw? Oh, mm. die heeft smaak. Heb je kinderen? ik heb twee dochters. Kun je niet slapen? Nee. Lig je te piekeren? Heb je zorgen? Wie? Nou, die man die naast me ligt, zo'n zo beetje als een stuk gewapend beton. Overdrijf je niet een beetje? Daarbij heb jij toch uh, toetsie. Toetsie? Toetsie, ja. Een vrouw van 35 slaapt met een mal knuffelbeest. Nou, toetsie heeft er niets mee te maken. Natuurlijk niet, maar het is ook mijn bed. Beslist. Maar ja, al weken steek jij geen vinger naar me uit. Seks is kennelijk afgeschaft. Vrije hoeft niet meer. Dat is allemaal alweer voorbij. Mijn hemel, heb je een probleem? Zit je iets dwars? Nou, praat er dan over, in godsnaam. Gewoon als een grote vent en loop er niet bij als een mummy op zondag. Ik heb geen zorgen. Tegendeel, ik ben juist heel gelukkig. Misschien wel te gelukkig. <laughs> Wat denk je? Kan, kan een mens ook te gelukkig zijn? Kan een mens ook te gelukkig zijn? Hoe kom je daar nou op zo laat op de avond? Oh, dat heeft in het geheel niets met de tijdstip te maken, hoor. Vroeger had ik het ook al. Kreeg ik iets moois, waar ik heel blij mee was... En ja, dan moest het stuk. Wat één? Dan heb je die aanvechtingen nu nog. Jean, ik vroeg je iets. Uh, ach ja, je moet het misschien niet te serieus nemen, maar. soms is het allemaal zo mooi. Zo verschrikkelijk mooi. Zo ondraaglijk dat. Ja? Dat ik me voorstelde hoe ik de kinderen zou verdrinken. Lievert, wat zeg je toch allemaal? Je werkt te hard. Er is dus helemaal niets aan de hand. Niemand houdt zoveel van Isabelle en Frederik als jij. Rustig nou maar. Ja. Sorry, sorry. Ja, sorry. Lieverd? Hm. Misschien slik je wel te veel van die vitaminetroep van die ambassadeur van je. Dat heeft er niets mee te maken. Ik, ik, ik voel me voor de rest kip lekker. Nou, juist dan moet je oppassen. Hé, hey, waarom ga je niet eens naar dokter Steinman? Steinman? Steinman, ik ben niet getikt of zo. Spreek gewoon eens vrij uit, zeg maar... En dat betekent dat je linearector naar die mof moet? Ik zeg het niet voor mezelf. Ja, ga niet meer slapen. Steinman, ik ben toch niet gek?